Me, Katy Perry, Slam of him, Warming Up, 11 over half acht. Spelletjes Leo. Ja. Wat komt er nou een keer binnen in die sms-box? Ja, allemaal, Er zit, allemaal, allemaal letters. Er zit er een hele ochtend, zit er een man, denk ik. Zat, ik er, denk er, dat het, ik er ik geen denk, naam bij. Nee, nee, ik denk dat het een man is. zit iemand te sms'en. En dan staat er, het is antwoord A. Het is antwoord A. En dan decibel erbij. Maar, maar, maar echt denk, ontzettend veel sms'jes. Dat is toch zo'n radiozender ergens in Amsterdam of zo? decibel. Nooit gehoord. Zullen we even bellen? Dat kunnen we doen. Even wachten. Even Ja. Even hem? Ja. René. René, goedemorgen met Radio Decibel. Goedemorgen. Hey, hallo. Ja, het SMS? Ja, antwoord A. <laughs> antwoord A. Wat was het ook weer? Van uh, vanochtend. Van uh, dat, uh, dat liedje raaien. Van de prijsvraag? Ja. ja. René. Ja. Dat is hartstikke fout. Dat is hartstikke fout. Ah ja, ja, Je zat ernaast, René. Dat is minder. Geef je nog één kans? Ja. Yeah. A, B of C. Je mag nog een keer gokken. Uh, uh, B. Dan kijk ik even naar mijn collega Leon. Nee, helaas. Is dat ook weer fout? Ja, nee, dat is helaas weer fout. Het Ai, is C. Uh, wat zeg je? Het is antwoord C. Nou René, dan mag je nog een keer gokken. Is het A, B of C in de decibelprijsvraag? C. C, René, dat is hartstikke goed. Woehoe, nou, het duurde even, maar dan heb je ook wat. Prijs het Leon. Ja, we, he, wat hebt... heeft René gewonnen? Je hebt een Decibel prijzenpakket gewonnen. Al oh, fantastisch. M met een Decibel keycord, een T-shirt en een Decibel sticker. Kijk, dat is hartstikke mooi. Ben je er blij met René? <laughs> ja, sowieso. En naar welke radio's luister je altijd? Decibel. <laughs> uh, dat is fout. Leon. René. Hoe heet je ook weer? René. René, ja. Je luistert naar uh, Slamme Fim. Ja, dat klopt. <laughs> je hebt ook naar het, na het verkeerde nummer gesmd. Ik, ik zat al te kijken. Ik denk, hey, ik heb het verkeerd geïnst. <laughs> maar leuk dat je luistert. Ja, dankjewel. Later. Hoi, hoi. Hoi. hoi. Slim FM.